In een langlopend onderzoek naar drugs heeft de politie in Assen twee mensen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen, fraude en internationale handel in verdovende middelen. Ook deed de politie invallen in Assen, Roden, Steenwijk, Amsterdam en Amstelveen. Er werd gezocht naar administratie, computerbestanden en contant geld. De politie in Assen verwacht dat het bij twee arrestaties blijft.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 In een dierentuin in Perth in Australië is werelds oudste orang Oetan overleden. Ze heette Puan en ze was 62. Twee jaar geleden kwam ze vanwege haar hoge leeftijd in het Guinness Book of Records. Volwassen dieren van een bedreigde soort worden in het wereld zelden ouder dan 50. Omdat Puan last kreeg van ouderdomsverschijnselen heeft de dierentuin haar een spuitje gegeven. Het weer, wolkenvelden, in het noorden soms regen of motregen. ZFM, verkeersupdate. Het is John van de ANWB. Er staan geen files.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 Snoesje is het snoesje van de drummer van de band.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 Maar als je boter op je hoofd, breekt er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la. Heh, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon in het bemint.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 Als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Gemelo heinde daar spon. Bij het gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door Godje gepenst en dat het toen alle weer goed maar al. a blender. Amsterdam uit, want weg is de Gij. Op vrijdagavond koegel met pieren. Wie dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat luistert hij mazzel en brogen voor de hele mispogen mazzel en brogen voor de hele mispogen mazzel Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nou de koffie komt: koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knap de mens daarvan op? Mm -hmm. Mijn mama had voor een bakje frost. Als een vrienden meegenomen.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 Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Duurt nog een jaar of wat. Kom, Kees, dan ben je eindelijk zat. Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaardenflat. Daar ga je dood. En dan heb je het gaan. Zo relatief hè? En daarom plukt de dag Alle misère van Is morgen weer opgelost Kom Kees Het is maakt tijdelijk Zal wel weer overgaan Kom Kees Bekijk er kalmjes aan zo is op.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 De woelige jaren van burgerlijke ongewoorzaamheid.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 De Dennenweg ruikt het nu van naar koper. Het weer voor een vest en een trop.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 en toen het op was, zei ik vroeg, dit is te gek.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 deze dame hier wou even alles afrekenen. Jij bent beluisterd. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou is hij.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 De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. De IJmuiderzee is net al het blauw, in Wacken zee daar bruist die zal. Maar geen zee is zo die en als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo volkwallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo liefst en gay Als de Scheveningse zee Daar baat alleen de voor En er is geen strand zo charmant Als het Scheveningse strand Daar flirpt de bloem van Nederland Aan onze Scheveningse zee Schijnt zelfs de zon om en blasé Zo'n chique zee die bruist ook niet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 Er is gisteravond zo charmant, als het Scheveningse strand dat flurt en bloeit waar Nederland. Oh, kook je bij Zaru, rochant met een eigenaamde temperatuur. Er is geen zee zo die stinkend als de Scheveningse zee daar baat alleen. De hoed En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand daar vlucht de bloem van Nederland. Het verlies. We leven tijd van de leer.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 Tot naar Zandvoerder, met Mario antwoord. Halleluja, Amsterdam. bij de nieuwe wind over de kamp. Over het spaak en het grog in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin. van het gaat heren, het gaat door. En ik heb je lief, oh oh. Ik geloof dat nu een nieuwe tijd begint, maar ah, je het stop en al gedoe. Want in landigheid zijn wij nu, doen. want het gaat verder het gaat doen, en ik heb je liever. Oh. Kom regen de hal, maar neer maak alles schoon en zorg er mooi wit weer. Was de dagen, was de straat. Zorg dat de sleur de goed ingaat. Want het gaat verder, het gaat doen, en ik heb je liever. Oh. staat met zijn bruidskleed aan, kom sterren, kom nacht Er wordt een nieuwe tijd verwacht, maar het gaat verder, het gaat door En ik heb jullie gewacht. Halleluja Amsterdam, er waait een nieuwe wind over de dam Over het schuif en het krokken, er zit de tijd die terug Het heeft geen zin, maar het gaat verder, het gaat door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 Wat we nu uit.